1 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Inwoners van Pieterburen beginnen een rechtszaak... tegen het ministerie van Economische Zaken. Een lokale actiegroep wil op die manier voorkomen... dat er gasboringen worden gedaan in het Groningse dorp. Het ministerie heeft een vergunning verleend aan het energiebedrijf EDF... om er proefboringen te doen. Uiteindelijk wil het bedrijf een ondergrondse aardgasopslagplaats... aanleggen in Pieterburen. De actiegroep stapt naar de rechter omdat hun bezwaren... vorige week door minister Verhagen werden afgewezen. Agenten van de FBI hebben een man uit Puerto Rico opgepakt... die al 28 jaar werd gezocht voor een bankoverval. Ze arresteerden hem tijdens een ochtendrondje joggen. Norberto González Claudio overviel in 1983... met een aantal anderen een bank in de Amerikaanse staat Connecticut. De overvallers namen 7 miljoen dollar mee... en dat was toen de grootste buit in de Amerikaanse geschiedenis. González en zijn mededaders hoorden bij de Macheteros... een groep die wil dat het overzeese gebiedsdeel Puerto Rico... onafhankelijk wordt van de Verenigde Staten afgelopen jaren zijn al enkele andere overvallers opgepakt. Het brein achter de overval is nog steeds niet gepakt... en staat sinds de jaren tachtig op de FBI-lijst van meest gezochte criminelen. Stichting Vluchteling stuurt komende avond een vliegtuig vol hulpgoederen naar Ivoorkust. Daar zijn tienduizenden vluchtelingen op noodhulp aangewezen... naar de bloedige strijd om de macht tussen de presidentskandidaten Bakbo en Watara. Het toestel brengt tentzeilen, waterpompen, waterzuiveringstabletten... en materiaal om toiletten te bouwen... Met de hulpgoederen kunnen meer dan 40.000 Ivorianen zich voorbereiden op het komende regenseizoen. De gebroken nekwervel van FC Utrecht-verdediger Neesu is vastgezet. En daarmee is de operatie geslaagd, zegt de clubarts. De Roemeen brak zijn wervel vanochtend tijdens de training toen medespeler Schut bovenop hem viel. Neesu had geen gevoel meer in zijn armen en benen. Volgens de clubarts is het de komende dagen of weken afwachten of het gevoel terugkomt. Het weer, vannacht een enkele bui, maar ook opklaringen en kans op mist. Het is een graad of acht. Overdag droog en zonnig. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Tot zover het NOS-journaal. Dan is er verkeersinformatie op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt het Vonderen en Gratem is de weg dicht door een ongeluk. En op de A12 Arnhem richting Utrecht staat tussen Velendaal West en Maarsbergen een file van 5 kilometer door wegwerkzaamheden. En tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Goedenacht en goed te weten dat u nog steeds bij ons bent in Casa Luna. Ja, het is weer de week van het Eurovisie Songfestival. En eerder vanavond zijn de eerste finalisten gekozen in Düsseldorf. En in het komende uur ben ik benieuwd of u een beetje tevreden bent met de uitslag van vanavond. Of dat de landen zijn die volgens u volstrekt onterecht zijn weggestemd. Ja, en dan donderdag. Wat verwacht u van de 3J's? Heeft u nog tips voor ze? U kunt bellen met 0800 1121. Dat is ons gratis telefoonnummer 0800 1121. U kunt mailen naar Casa Luna. Luna en twitteren, dat kan ook met hashtag Casa Luna. Ja, als ik dan kijk naar de inzettingen van dit jaar, dan zie ik tot mijn uh, vreugde dat er inderdaad weer meer en meer plaats komt voor echte muziek op dat songfestivals. Nou, de 3J's zijn bijvoorbeeld vaandeldragers van die echte muziek, maar er is bijvoorbeeld ook de uh, jazzzanger uit Italië. Daar zijn de grote stemmen uit Oostenrijk en Frankrijk. En er is die uh, singer-songwriter uit Finland. En er is ook de groep die namens België uitkomt, Witloof B, een a cappella groep uit Wallon die een uh, spannend samenwerkingsverband is aangegaan... met een Vlaamse beatboxer, Roxer Loops, alias Sentja Danjeus. Sentja, goeienacht. Uh, goeienacht, welkom. Senkja, uh, fijn dat we je even mogen bellen. Uh, je bent al in Düsseldorf. <coughs> Zat je in de zaal vanavond? Ja, ik heb gekeken. Wat, ja. van, wat vond je ervan? Uh, gezellig, hè? heel gezellig. Uh, het was uh, in, in minder ambiance dan dat ik uh, had gedacht. Dus oh. minder, minder sfeer dan dat ik had gedacht. En wa waar lag dat aan? Uh, dat weet ik niet goed, maar ik heb, ik heb zo bijvoorbeeld het Sportpaleis gedaan in België. En uh, daar had je voor het optreden begon echt een, een megasfeer van het publiek dat uh, begon op te zwepen, te stampen en, en te klappen. En uh, hier uh, was dat niet het geval. En wat rustiger dat begin. Ja, eigenlijk wel, ja. En wat was je de uitslag? Uh, maar ik, ik had maar enkele nummertjes die ik zelf uh, aangenaam vond en die zaten erbij. Dus, uh, en voor de rest, uh, ja. Het is altijd een beetje verrassend en uh, een beetje afwachten wat er doorgaat en wat niet. Maar ik allee, over het algemeen, dus de nummers die ik goed vond zaten erbij. Dus, uh... En zeg je, wat zijn dan de liedjes die je aangenaam vindt? Uh, ik, ik vond uh, IJsland uh, leuk en eh, uh, wat was het nog allemaal? Uh, voor de namen van de landen bij de, bij de liedjes dus ik heb eigenlijk vooral gehoor, <laughs> geluisterd. Uh, ach uh, IJsland. Uh, dat is, dat is echt een heel muzikaal liedje, inderdaad, IJsland. Uh, ja. Omschrijf de liedjes anders maar. Ja, Plik ik uh, het land erop. <laughs> uh, nu moet je met zo'n Sixties achtergrond. Uh, Servië. Servië. Ja, ja, Servië. Inderdaad. Ja. Die zijn er ook bij. Vond ik ook heel leuk. Uh, dan Griekenland vond ik, uh, vond ik ook, een, ook wel een heel gewaagde inzending. En uh, wel uh, leuk om te zien dat die er uiteindelijk ook bij zijn. Ja, een traditionele ballade gecombineerd met, met, met een rapper. En, en zo'n soort gewaagde combinatie gaan jullie ook aan. In jullie liedje ja. With Love Baby. Jullie, jullie combineren jazzy a cappella met beatboxen. Wie verzint er zoiets, ah, denk je? Ah. Uh, om twee uur s'nachts in mijn bed. Uh, ja, natuurlijk. Door. Ik sta door al uh, vijf jaar in de groep. Mm -hmm. Dus ik ben wel uh, gewoon aan uh, a cappella en uh, jazzmuziek. En omdat ik. Ja, heel mijn leven eigenlijk beatbox en dat, dat uh, beatboxen heel mijn leven ook is. Uh, ja, ligt de combinatie eigenlijk vrij voor de hand voor mij. Want, want uh, voor jou ligt het voor de hand, maar jouw collega's uit de groep, dat zijn geschoolde zangers, ja. die, die uh, uh, uh, van jazz houden, die die, die grote stemmen hebben, waren die ook meteen enthousiast? Ja, uh, ja toch, wel, toch wel, want eigenlijk van in het begin, toen ik bij de groep ben bijgekomen, uh, ben ik ook wel gaan beginnen pushen naar iets wat poppier uh, nummers, dus niet alleen te jazzy. Maar ook echt hedendaagster en uh, wat hip-hop en, en, enzovoort erin. Dus uh, ja, eigenlijk uh, iedereen, iedereen was er eigenlijk heel enthousiast over van in het begin. De groep bestaat vijf jaar, zeg je. Uh, jullie hebben dus kunnen, kunnen rijpen met jullie repertoire. Wat jullie nu brengen in Düsseldorf, hè, donderdag in de halve finale. Is dat ja. representatief voor jullie repertoire? Uh, Um, eigenlijk uh, niet omdat we normaal gezien covers spelen. Dus we zijn begonnen met de, het coveren van bestaande a cappella nummers. Maar ook van bestaande andere nummers. Van onder andere de Beatles, Michael Jackson. Uh, ook enkele Franse, Michel Fugin. Mm -hmm. um, en dus hebben we eigenlijk arrangementen gemaakt uh, om het met stemmen te kunnen brengen. Dus eigenlijk waren het vroeger vooral covers. En dit is een van onze eerste eigen nummers. Dat is dan wel een mooi succes. Dat zo'n zo eerste eigen nummer meteen in Wallonië wordt gekozen als Belgische inzending. Ja, dat klopt. Dat ja, klopt, daar zijn we heel erg blij mee en het was ook heel, uh, heel verrassend voor ons. Omdat wij vooral, wij wilden onszelf tonen aan een groot publiek. Maar wat we hadden nooit gedacht dat we gingen winnen en dat we echt naar Düsseldorf gingen moeten gaan. Ja, omdat het misschien een liedje is dat, dat inderdaad uh, uh, onderscheidend is. Dat gaan we zo ook laten horen natuurlijk, dat liedje. Dus dan, dan, dan merkt u dat misschien thuis ook dat het een onderscheidend liedje is. Hoe wordt jullie inzetting in Düsseldorf ontvangen? Ik heb het gevoel bij, dat bij echte Eurosong-fans, uh, dat je heel sterk ziet, oftewel haten ze het liedje. Echt van, oh, trekt op niks, gaat nooit de finale halen, oftewel vinden ze het super geweldig. Um, en uh, ja, bij, bij, bij veel mensen hoor ik eigenlijk ook, ja, echte muziek, um, live, uh, dus, dus het gegeven dat we, dat we, het, dat we het, het liedjesfestival eigenlijk ook serieus nemen. Yeah. En ook echt de kwaliteit proberen te brengen op verschillende vlakken en niet zomaar iets in één. ...geflanst hebben om, uh, om, om Eurosong te kunnen winnen. Het is eigenlijk nee. meer iets wat we zelf krijgen doen. En dat is in de smaak gevallen in Wallonië. Jullie zijn inderdaad de enige echte 100% live act. Bij alle andere acts uh, wordt de uh, muziek van band gestart. Jullie doen echt alles live daar op dat podium, Ja, hè? ja dat klopt. Dus dat is ook heel... Uh heel stresserend langs de kant, omdat voor andere artiesten die kunnen eigenlijk zingen op, uh, allee, dus die tonen zitten vast. Mm -hmm. dus is dat is een pandje dan meespeelt. Dus ze kunnen eigenlijk altijd luisteren naar hun instrumenten om de juiste toon te vinden. Waar bij ons eigenlijk niks meespeelt. We hebben enkel een clicktrack in de oren. Dus dat Wat zeggen, is dat een clicktrack? Een clicktrack dat is eigenlijk uh, het ritme dat uh, een metronoom eigenlijk dus uh, een, een, een uh, ja, dat Dat de hele tijd door eigenlijk. En dat is het enige wat we hebben om ons uh, op te baseren. Ja. En dat is dan voor het ritme. Omdat ook alles, alles is geprogrammeerd. De camera's, de, de LED-screens uh, achter ons. Uh, is eigenlijk geprogrammeerd op een tijdscode. En dus door die clicktrack blijven we altijd uh, perfect in het ritme. En perfect op tijd voor alle shots en alle speciale effecten op het ledscreen. Nou ben ik een verklaard fan van jullie liedje. Ik vind het echt een heel lekker en enthousiasmerend nummer. Het is heel, heel gewaagd en gedurfd vind ik. Alleen als ik jullie zie staan op dat podium. Dan zie ik dat jullie heel erg aan het concentreren zijn. dat je af en toe vergeet te stralen. Terwijl het toch wel heel bijzonder is dat je daar staat. Ja dat, dat klopt. Uh, inderdaad, het is, het, is, het is heel moeilijk om, uh, om juist en goed te zingen. En voor ons ook heel belangrijk, want het enige wat we echt hebben is uiteindelijk um, de muziek. Dus uh, wij hebben geen vuurwerk of uh, speciale kostuums of, of een acrobaat die ergens uitgekropen komt. Um, dan is het allemaal om het geluid te doen. Dus ja, wij proberen ons daar vooral op te, op te concentreren. Um, maar ik denk dat het ook te maken heeft met... Het is zo'n repetitiesfeertje, hè. Elke mm -hmm. keer. Dus, dus wat we tot nu toe gedaan hebben, zijn repetities. En um, daar zijn niet echt mensen om het mee te delen. En dus sowieso gaat dat... Allee, ga je eerder... Uh, op vlak van uitstraling gaan relaxen en meer proberen te zien dat het geluid goed zit, dat alles goed zit. En ik denk nu, eigenlijk de eerste repetitie um, waren we zelfs nog iets stijver en de tweede repetitie ging al wat vlotter. En ik denk eigenlijk als de zaal gevuld gaat zitten, uh, dat we... Toch wel nog iets meer gaan stralen. Ja, ja. Op dat podium. Ik had in het <lacht> vorige uur. Cenkjaar gesprek met. Uh, ja. Buis. Dit is de manager. Van de 3 Die namens Nederland uitkomen. Ja, Hij zegt. Ja, ja. Ik ben heel blij. Met het feit dat er echte muziek. Weer komt op dat festival. Dat dat ook gehonoreerd wordt. Is dat ook. De, de richting die het Eurovisie Songfestival. Volgens jou moet uitgaan. Uh, meer echte. En eigenzinnige bijdragen. En minder. Uh, uh, zoals. Ja. Buis het omschreef. Gymnasticoefeningen. Ja. Um, ik. ik uh, ik ga het daar uh, volledig mee eens, eigenlijk al sinds enkele jaren. Omdat wij in Vlaanderen doen wij normaal gezien altijd een selectie. Mm -hmm. En uh, daar, daar zijn dan juryleden die proberen kijken welk liedje zou winnen op het Eurovisie Songfestival. En dat vind ik zo belachelijk, van, van iets te proberen kiezen dat gaat winnen, in plaats van dan gewoon iets te kiezen van je eigen land, dat je goed vindt. En voor de rest punten of winnen of één of, of twee, niet aantrekken, gewoon iets sturen waar je zelf achter staat. Dus daar ben je uh, ook niet mee bezig, of je nou wint of wel of niet in die finale nee. komt? Nee, ja, natuurlijk. Ja, winnen is altijd plezanter als verliezen of niet doorgaan. Um, sowieso uh, is, is, is dat een, een bijkomende factor. Maar ik denk dat in de eerste plaats, uh, voor mij ik ben blij dat het eigenlijk om muziek gaat en over... Ja, een kwaliteitsdag gestuurd zonder echt te gaan denken van... met dit nummer gaan we zeker winnen. Dus in die zin past deze inzending van Witloof B... echt perfect in jouw perfecte Eurovisie Songfestival plaatje. Ja, klopt. Ja, eigenlijk wel. Ik stel voor dat we naar het liedje gaan luisteren, Sinkja. Sinkja Danjeu, alias Rocksor Loops, beatboxer uit Vlaanderen. Hij staat samen op het Songfestival met zijn collega-leden van de groep Witloof B. En dat met dit liedje, With Love Baby. Ik wens je alle succes donderdag in Düsseldorf, Sinkja. Hartelijk bedankt, hartelijk bedankt. Dank je wel en voor straks. Vroeg naar bed, hè? dankjewel. Afgesproken dag. With, with love, love, love, love, love, love. With love. In my mind, love. my body and my soul I'm wow. doing everything and I'm doing it all With love, in my mind, wow. my body and my soul With love, baby, you can have it all If you like to move it, if you like to groove Do it with love, baby If you like to sing it, if you like to swing it Do it with love, baby Cause when your love is gone then you're all alone There's nothing left to carry on. So whenever we're singing this song, we do it with love, baby, with love. In my mind, my body, and my soul, I'm doing everything, and I'm To bring the bass back. Yes, I had to sing it, and I came to bring it to you with love, baby. Then I tried to blend it, but I have to add it for you with love, baby. 'Cause when I love you and you love me too, there is nothing left for us to do but to hug and to kiss and to tug and to play. Heel! Love B was dat uit België... met With Love Baby, de Belgische inzending... voor het Eurovisie Songfestival van dit jaar. Ja, we praten na over de eerste halve finale van vanavond. We kijken vooruit naar de tweede halve finale met de drieërs. Heeft u nog tips voor de drieërs? Wat verwacht u van hun bijdrage? En ik ben ook wel benieuwd uh, wie u nou volgend jaar... voor Nederland naar het Songfestival zou willen sturen. Of u bijvoorbeeld blij bent met die ontwikkeling... dat uh, uh, echte muziek kennelijk weer wat meer gewaardeerd wordt... ook als je kijkt naar de uitslag van vanavond. Nou, u kunt bellen... Uh, over dat Songfestival en de richting die het volgens u uit moet. 0800-1121 0800-1121 mailen, dat kan ook. Dat kan dan naar casaluna.ncf.nl casaluna.ncf.nl En uh, uh, uw tweets zijn van harte welkom uh, op uh, hashtag Casaluna. Twitter kan dus met hashtag Casaluna en dat deed Eline K. En Eline schrijft, het nummer van Portugal is niet door. Dat was zo'n strijdlied. Een strijdlied met, met demonstratieborden in de hand. En uh, dat liedje dat leek als twee druppels water op zonnebril van Henny Vrienden. Aan de telefoon heb ik Edwin. Goedenacht Edwin. Goedenavond. of Goedenacht ja. Edwin, wat vind jij van de uitslag van vanavond? Uh, blij met uh, het feit dat een hoop van die uh, schreeuw en blernummers, en gymnastiek nummers zou ik maar zeggen, uh, niet door zijn. En dat het echte zingen voor een groot deel wel beloond is. En wa waarom ben je daar zo blij mee? Omdat uh, ik al jaren vind dat het Songfestival een liedjeswedstrijd is. En natuurlijk, het is televisie, dus je moet er wel iets leuks van maken. We moeten wel drie minuten daarnaar kijken naar elk nummer. Mm -hmm. Maar het is soms natuurlijk dus echt gewoon verschrikkelijk uh, dat het meer om uh, ja, allerlei acrobatische toeren gaat, allerlei rariteiten eromheen, dan om uh, het zingen van een nummer of het laten zeggen het. het het foutloos zingen van een nummer. Ja, ja, dat ging vanavond ook niet altijd even vlekkeloos, inderdaad. Uh, zijn er nou enceneringen uh, van liedjes waarvan je echt zegt... ja, dat, dat vond ik echt vreselijk? Sorry? Zijn er nou uh, uh, manieren waarop liedjes gepresenteerd werden... waarvan je zegt, dat vind ik echt vreselijk, zoals dat gebeurd is? Dat was echt te, te veel show. Nou ja, te veel show. Soms ook van die overdreven show. Rusland, die jongens met die, met die lampjes en die dingen en zo. En zo was er nog zo'n... Zo'n lichtjes festijn op het, uh, op het podium waar ze allemaal lichten in hun uh, in kleren hadden. Ik denk, van god, dat hebben ze volgens mij van de toppers afgekeken waar het toen misging. Ja, die hadden en ook lampjes hadden ook in... allemaal Opeens lampjes in hun kleren. Ja, ja, ja, ja. Voor mij hoeft dat allemaal niet. En als ik, ja... Uh, ik moet zeggen, ik, ik, ik ben nu op de terugreis vanuit Düsseldorf. Oh, je zat in de zaal? Geten. Oh, kijk eens aan. Ja, nou, eh... Uh, uh, het was mooi aangekleed, maar het geluid in de zaal is volgens mij nog slechter dan in de Amsterdam Arena. Het oh. was echt bagger. Oh, daar moeten ze nog wel even aan werken daar in Düsseldorf. Ja, nou ja, het was misschien thuis goed. Het, uh, op het moment dat je de, de compilatie kreeg, dan kon je eigenlijk pas een beetje horen hoe ze gezongen hadden. Mm -hmm. En sommigen, moet ik zeggen, ja, het is echt verschrikkelijk dat ze gezongen hebben. Ja, ja, wij hoorden ook wat valse klanken op de televisie. Zeg een Edwin, hoe werd er in de zaal gereageerd op deze uitslag? Uh, werd, uh, heel, de, het was aardig, bij de tiende envelop, werd er vanuit de zaal op een gegeven moment gescandeerd... Norway, Norway, Norway. Nou, die kwamen er dan niet uit, het werd IJsland. Ja. En dan denk ik, ja, Noorwegen stuurt een donkere zangeres en die winnen nooit. En hoe zou dat dan Want komen? Want blijkbaar is Europa daar niet aan toe en dat zijn ze al 50 jaar niet. Zou dat echt en zo dat zijn? dat is jammer. Zou dat echt zo zijn dat donkere zangeressen minder kansen hebben? Nou ja, kijk maar in de geschiedenis. Ze winnen nooit. Maar wat, wat denk je? Zou, zou dit liedje gezongen door een blanke zangeres wel in de finale hebben gestaan? Misschien wel. Ja, dat zou dan toch wel een chockerende conclusie zijn, hè? Nou ja, het is natuurlijk al eerder geconcludeerd, zowel bij Rutschakop als bij Etc. Maar ook bij uh, Franse inzendingen met uh, donkere zangeressen die dan het mede werden. Van ja. Is toch, uh, uh, daar is uh, een groot deel van Europa blijkbaar niet aan toe. En ik vind het echt compleet belachelijk. Want het gaat uiteindelijk om het liedje en of iemand uh, goed kan zingen. Ja, nou, we hopen dat, dat ook daar nog veel zendingswerk gedaan wordt. En dat ook dat tijd keert. Uh, nog even weer terug naar, naar, naar de liedjes aan uh, Edwin. Uh, vind je dat de drieërs uh, zich ook mogen rekenen tot de makers van echte liedjes? Zoals er vandaag een paar door zijn gegaan naar de finale? Ik denk het wel, ja. Ik denk dat ze wel in dat rijtje passen van een aantal landen die vandaag door zijn. Waar gewoon echt gewoon pure muziek is. Gewoon, ja, gewoon muziek voor het liedje en gewoon er wordt wat, wordt wat neergezet. Ik denk dat de 3e's daar wel, wel in die groep bij horen. Dus wat dat betreft. En de is... uitslag van vanavond die stemt mij ook wel positief dat het misschien eindelijk weer is gaat lukken. Ja, als dit, als dit de trend is die gezet is voor, voor donderdag, voor de tweede halve finale, dan zouden de 3e's ook uh, uh, door kunnen naar de finale, denk je. Nou, dat zou, dat zou inderdaad mooi zijn na al, uh, na al die jaren. En inderdaad, die drieën zijn makers van echte liedjes. Dat is, uh, dat is een ding dat zeker is. Edwin, moet je nog ver naar huis? Oh, nee, ik moet naar Rotterdam en ik ben inmiddels bij Sliedrecht. Oh, nou... Eén hey, ding was natuurlijk wel heel opmerkelijk vanavond. Hè. En dat was? Voor het eerst in de geschiedenis is Turkije niet door naar de finale. Is dat de eerste keer dat Turkije niet in de finale staat? Volgens mij, sinds we dit systeem hebben... is Turkije altijd in de finale gekomen. Ja, en Armenië, daar sinds... wist ik het wel van. Maar, maar uh, uh, Turkije dus ook. Met Chertav uh, hebben ze ontdekt, volgens mij de Turken in heel Europa... dat ze uitgebreid massaal op hun eigen land moesten gaan stemmen. Mm -hmm. En ze zo dus in de finale kregen. Ja. En het is dit jaar niet gebeurd. En ik begrijp dat op een aantal zenders... Dat de Belg, maar ook op de, de BBC gezegd is van ja, Nederland, België en Duitsland mochten vanavond niet stemmen. Ja, dat, dat zullen we natuurlijk nooit echt weten waar het helemaal aan gelegen heeft, maar het is opvallend inderdaad. Turkije ja. niet in de finale, Armenië ook niet in de finale, ook een opvallende uh, conclusie. Maar een hoopgevende conclusie is dat we weer dat echte liedjes het voor het grootste deel gered hebben. Edwin, mag ik je bedanken voor je reactie en ik wens je nog een goede reis naar huis. Dankjewel en tot de volgende keer. Tot de volgende keer, Dag Edwin. Dag. Dag. We praten na over het Songfestival. We blikken vooruit op het Songfestival. En we hebben het over een, een voorzichtige ontwikkeling die erop lijkt te wijzen dat echte muziek weer meer gewaardeerd wordt. 0800-1121. En als we dan echte muziek sturen, wie zouden we dan bijvoorbeeld moeten sturen volgend jaar? U kunt ook daarover bellen: 0800-1121. Ik zei het al, het ons gratis telefoonnummer. Mailen, dat kan naar ncv.nl. en twitteren dat kan met hashtag Casaluna. Ik kreeg een mailtje binnen van Fred Veen. Fred schrijft: De drieërs zijn werkelijk waar, we de stem van Jan Dulles is een van de beste stemmen van Nederlandse bodem. Maar het nadeel is, ze zijn zo gewoon. En dat schrijft Fred op een songfestival, Not Dan. Het is een commercieel feest, maar niemand die kwalitatief beoordeelt. En dat is jammer, schrijft Fred Veen. Aan de telefoon, Ari. Goedenacht Ari. Een ontzettend goede nacht. Ari, heb jij gekeken vanavond? Nou, ik ben een beetje ontzettend geweest. Ik heb ontzettend weinig gezien. Ja. Omdat ik er toch niet in geloof. En waarom geloof je er niet in? Ja, ik, ik heb jarenlang achter elkaar gekeken, maar nou de laatste tien jaar heb ik zoiets gehad van... Nou, laat maar, het stelt geen moer meer voor. En, en waarom vind je het geen moer meer voorstellen dan? Ja, achter de puntentelling, uh, de landen in de Noordkop... Ehm... Uh, uh, Weet het, uh, Finland, Noorwegen, Denemarken, gaan we de punten aan elkaar. En toen ineens kwamen de landen uit de oostkant kwamen erbij. En die gaan we de punten aan elkaar. En wij kregen geen punt meer. Nou is het wel zo dat dat, dat, dat was inderdaad ja, zo. heb nou, je gelijk. En er is nu een vakjury nou weer teruggekomen. Misschien he? gaat het nu weer een klein beetje veranderen. Want ik bedoel, in Griekenland komen ze zin tekort. Nederland houdt misschien de portemonnee open. Hè? Misschien dat we twaalf punten van Griekenland gaan krijgen, 12 punten van Portugal. Dus jij, jij zegt eigenlijk, het is een politiek spel, dat songfestival. Nou, dat begint een klein beetje op te lijken, ja. Maar ja, is, ja. ja en, en daarom hak jij een beetje af. Ja, ik heb het helemaal gehad. Wa wat vind jij van ja, de drieëns? Vroeger, vroeger, van die vroeger stond ik nog wel eens in de rij bij een homotent, hè. Ja. Met uh, weet ik veel hoeveel man uh, in de Amstelstraat te kijken... Lekker geil, heerlijk. Maar nu doe je dat niet meer. Die nee, het, het stelt toch geen moeite voor. Zeg maar, Arie, nu, nu, nu uh, doet Nederland een poging met, met een uh, groep uh, goede muzikanten. Dat, dat moet gezegd ontzettend worden, goede muziek, Ontzettend goede muzikanten. Stelt dat dan niet hoop? Ja. Stemt je dat dan niet hoopvol? Nee, stemmen stemt me niet hoopvol. Waarom niet? Ja. Uh, wat ik je net al vertel. Het is zo politiek. Het is zo... Die, die, die, die andere landen die stemmen op elkaar... en wij krijgen geen, geen één punt meer. Maar het is wel minder geworden sinds die vakjury weer is heringevoerd. Ja, ik wil het nog maar zien, hoor. De ja, je, avond. Je, bent nog niet, je bent nog niet overtuigd. Ga je wel kijken nee, maar... zaterdag en donderdag of slijt over? Ik uh, denk dat ik het uh, donderdagavond sowieso oversla. Ja? En mochten drie, de drie de finale halen... Ja, dan ga je automatisch weer kijken. Ga ja, je toch nog even kijken, ja precies. En, en, als en, misschien je als... wel, en misschien alleen wel na de laatste tien minuten hoor, om de uitval even te volgen. Ja, ja, ja. Ik hoef jou geloof ik niet te vragen wie we volgend jaar zouden moeten sturen. Uh, wie we volgend jaar zouden moeten sturen? Nou, hebben we geen uh, goede Turk met een fins paspoort en een uh, Turkse moeder of zoiets. Nou, Aris, je nu begint te zoeken. Wie weet dat we hem volgend jaar gevonden ja. hebben. Ja, ja Arie, eh, eh, eh, niet veel fiducie dus door, meer. Met heb een drie door paspoort Ja, ja, ja. Niet, en, en misschien ook nog iemand die ook nog uit Volendam komt. Dat zou helemaal leuk zijn. Ja, hè? ja, ja. precies. Nou, we, we, gaan, we gaan zoeken eh, aan. En de, de blonde kop van Wilbus. Kijk, moet hij er ook nog bij? Nou, het, het wordt een steeds groter zoekplaatje, maar wie weet dat het gaat lukken. Ik eh, heb wel het idee dat jij een beetje de fiducie en het zongfestival verloren bent. Al met al. Ja, ja, ik ben dit, helemaal kwijt. Dat is, dat is helder. je ah, mag ik je danken voor je reactie? Tot ziens, hè. En een goede nacht nog. Dag. Hoi. Ja, eh, misschien bent u ook dat vertrouwen wel kwijt in dat Songfestival. Misschien krijgt u dat vertrouwen nu langzaam terug, omdat er weer... Uh, uh, echtere liedjes doorgaan in de finale. Dat bleek vanavond. En ik ben ook van benieuwd, wat vindt u van de drieërs? Heeft u nog tips voor ze? Wat denkt u dat ze uh, uh, uh, voor elkaar gaan krijgen daar in Düsseldorf straks? U kunt bellen 0800 1121 0800 1121 mailen kan naar kazaluna en twitteren met hashtag kazaluna. En over echte muziek gesproken. In 1993 werden wij uh, vertegenwoordigd door een van Nederland's beste zangeressen. Nog steeds. Met een uh, liedje dat, dat door vriend en vijand op handen werd gedragen. Ze werd en dat is een respectabele uitslag, zeker voor Nederlandse begrippen. Rutja Kott. Jack Vrede. We praten na over de eerste halve finale van het Songfestival blikken vooruit op de tweede halve finale. En we hebben het over die voorzichtige ontwikkeling... die er toch uh, uh, waar te nemen is... dat echte muziek weer meer kans lijkt te maken op dat Songfestival. U kunt meepraten. 0800-1121, 1121 0800 U kunt mailen naar casaluna@crv.nl en twitteren. Dat kan met hashtag Casaluna. Karel van Zutphen, goeienacht. Goeienacht. Karel, uh, meer echte muziek op het Songfestival. Merk jij die ontwikkeling ook? Nou... Nee? Uh, wat je, waar ik me zo ongelooflijk over heb verbaasd... is, uh, eigenlijk vind ik het een beetje een schande... dat uh, Duitsland vorig jaar heeft gewonnen. Waarom? Uh, dat zal ik je vertellen. Buitengewoon leuk meisje. Buitengewoon uh, slim gedaan door die, door, die, door die meneer die vandaag ook presenteerde... die daar ook weer achter zat en allerlei dingen uh, regelde. En meneer Raap. Ja, meneer Raap die, die heeft de selectieprocedure bedacht... en op, uh, op televisie Precies, gebracht Precies, en dat Duitsland. heeft hij heel slim. ...door bijvoorbeeld het internet maanden daarvoor voor in te schakelen... ...en daar allerlei aansturingen in te plegen... ...waardoor uh, het, het liedje eigenlijk al een grote hit was uh, voordat het uh, vorig jaar meedeed. Ja. Maar Au fond, dus laten we zeggen in de eerste keuze, is er natuurlijk iets verschrikkelijk verkeerd. En wat het? Nou, heel simpelweg, omdat het volgens mij gaat over een Eurovisie Songfestival. Ja. Het gaat in wezen... ...oorspronkelijk over een festival van liedjes waarbij iemand het liedje uitvoert. Mm -hmm. Het liedje vertegenwoordigt het land waar het vandaan komt. Ja. En wat je dus nu ziet is dat Duitsland heeft gekozen voor een liedje... ...waar een Amerikaanse notabene tekstschrijver aan heeft gewerkt. En dat vind ik malotig. Dan moet je het dus niet meer noemen het Eurovisie Songfestival. Noem het dan anders, noem het dan het Wereldfestival. Kan mij het schelen waar, hoe je het noemt. Maar ga die regels van die EBU, hè, dus het, de organisatie die dat in wezen uh, doet, hè, dat, dat Songfestival ja. al sinds jaren en dag. Uh, ga die dan maar veranderen. Dit is echt. Malotus. Jij zegt uh, uh, het feit dat een Amerikaan heeft meegeschreven aan dat liedje ja, van, van Duitsland, met Duitsland vorig jaar. Ja. Uh, maar zou je het net zo erg vinden als uh, de tekst van dat liedje Satellite van die Lena geschreven zou zijn door iemand uit Pakweg Finland? Ja, dat is malotig. We hebben hier ook eens een keer bij het Nationale Zongfestival ergens. Ik geloof twee Engelsen gehad. Die, die kwamen er niet doorheen. Maar die zaten dan ook in die selectie. In één keer, ik, ik begrijp daar geen donder van. Ik vind dat echt waanzinnig idioot. Kijk, vroeger hadden we uitzonderingen voor die hele kleine landen. Luxemburg. Van Luxemburg, precies. Andorra, weet ik veel wat, of Liechtenstein wat er allemaal nog, nog, nog mee hobbelde. Daar ja. hadden ze een bepaald kwotum voor. Als je nou zo, veel, zo weinig inwoners hebt en eigenlijk geen eh, fatsoenlijke amusementindustrie, nou dan mag je daar wat aan doen. Nou, maar dat is natuurlijk voor Duitsland, grotere landen en landen met een fatsoenlijke eh, entertainmentindustrie, zoals eh, Nederland, is dat natuurlijk volledig uit de boze. Dus het is echt te belachelijk verwoorden om dat te doen. Ik heb het wel eens eerder gezegd uh, dat uh, eigenlijk wat we nu aan het doen zijn, dat is hetzelfde als met het voetbal. Weet je wat we nou doen? We zeggen voortaan het, uh, het WK uh, voetbal, dat, uh, uh, dat mogen de, de individuele landen invullen met spelers, waar dan ook. Dus laten wij nou het elf uh, Brazilianen inhuren en die laten wij voor ons met een oranje t-shirtje uh, voetballen en dan zeggen, wat hebben we toch een geweldige vertegenwoordiging in, uh, in het Nederlands. Voetbal. Uh, dat, is echt, dat is echt gek. Ja, ja, ja. Ik, ik begrijp je punt. En nou is dat inderdaad een trend. Het liedje van Azerbeidzaan van vanavond is door Zweden geschreven. Ja. Uh, zo zijn er meer. Uh, ja, Turkije was in het, uh, in het verleden zakje, nou, Dat weet jij ook als zongfestivalkenner. Als, als uh, is is in, het in het verleden nog wel eens uh, geproduceerd ook en, en, en mede bepaald en gearrangeerd door een, een, een Nederlandse arranger-producer. Ja, dus jij zegt, dat, dat, daar zou je mee moeten ophouden. Het zou er echt weer inzending van een land het moeten zijn. Het liedje. Begin nou met het liedje te maken door uh, de, de componisten geval, uit het land. Ja, in ons geval zouden dus Nederlandse componisten uh, aan het liedje moeten werken. Nou, dat hebben ze ook Nederlandse gedaan. Nederlandse tekstschrijvers, ja, wij, wij voldoen ja. aan het beeld. En ook Nederlandse uitvoeren. En dat zou voor ieder land eigenlijk een regel moeten zijn. Het, het festival zou de regels moeten aanscherpen. Ja, natuurlijk, jij. zoals het oorspronkelijk dus het is natuurlijk echt belachelijk dat we dan uh, in wezen dat wat het, ah, kijk het is natuurlijk, waar maken we ons druk over het is natuurlijk maar een spelletje klaar ja, He, maar ik heb het mee ja. Ja, nou, maar ik heb wel vandaag en, en, en vorige week dinsdag uh, uh, tussen 11 en 12 naar een ongelooflijk interessante uh, Engelse documentaire zitten kijken in twee delen over uh, vooral de politieke achtergrond van uh, dat songfestival ja. en dan gaat het veel verder dan alleen maar een spelletje en dan zie je hoe allerlei allerlei dwarsverbanden liggen, bijvoorbeeld... Uh, dat zul jij vast ook wel weten als kenner... in dat tijd Franco, die de overwinning... van dat toenmalige Spaanse meisje... met dat la liedje... Uh, uh, uh, eigenlijk heeft gekocht... door, door allerlei stemmen uh, te vergaren. Ja, om het regime uh, uh, meer credible te exact, maken. Exact, en Spanje in de, in de kijker te zetten. En dat is dus op allerlei manieren... is dat gebeurd en gebeurt dat nog. En uh, uh, natuurlijk, uh, nogmaals... Uh, laten we dat even allemaal vergeten. Dus gaan we even terug naar de basis. Het is een spelletje voor kijkers. Die een avond leuk uh, iets doen uh, met, met televisie. Prima, niks op tegen. Maar hou dan in ieder geval wel de regels zo als dat hoort bij een spelletje. En maak van voetbal niet in één keer waterpolo. Ik zeg maar wat, of wielrennen. Nee. Begrijp je? Dat, dat is mallotig en dat moet je dus niet willen. Dat moet je ook niet doen. Ga nou terug naar die basis. Nou, uh, een van de. Mag ik, als je, als je het goed vindt, dat nog even zeggen? Want een van de vragen die jij steeds stelt is. Wat verwachten jullie van de toekomst? Ja. Wat moeten wij doen in ja. Nederland, et cetera, et cetera? Nou, ik verwacht van de toekomst. Heel Helemaal niks. En dat zal ik je uitleggen. Waarom niet? Simpelweg omdat uh, de Tros op dit moment het Songfestival in Nederland in handen heeft. Er is dus geen enkele doorstroming meer van nationale componisten uh, uit en landen. Maar Karel, maar Karel, dat gezegd hebbende, de Tros stuurt nu wel de drieëns. Jawel, maar dat is allemaal voor gekookte flauwekul. Nou hè? ja, maar ze staan er wel. Hoe ze dat geregeld hebben, hebben ze het geregeld. Maar we zitten wel met een goede groep op het Songfestival. Ja, dat, daar, daar wij... Met alle respect voor de kwaliteit van die jongens. Maar ik denk dat ze weinig kans maken. Jij denkt dat ze weinig kans nee, maken? maar goed. En de toekomst, jij, jij hebt, hebt, hebt weinig fiducie in die toekomst. Nee, die tos heeft het gekleend. En dat doen ze terecht vanuit hun uh, situatie. Want ze willen kijkcijfers. En dat lukt ze fantastisch. Want ik ja. denk dat we wel meer dan 1 miljoen hebben gekeken vandaag. Maar Karel, als jij nou even los van welke omroep dan ook... één naam zou moeten noemen van een groep of een solist... die namens Nederland naar het festival ja. zou moeten... Wie zou dat zijn? Ivanka, meteen. Ja, Giovanka, ja, ja. Ja, goede zangeres meteen, inderdaad. Meteen naartoe sturen. Staat genoteerd, uh, Karel. van jongen. Dank je wel en toch? nog. Dag. Dag. Dag. Dag. Een tweet van Remco Verhees. Remco schrijft... ...waarom snappen we niet dat we gewoon het succes van Finland moeten nadoen? Inderdaad, de jonge uh, singer-songwriter met een liedje over het redden van de wereld. Inderdaad, mooi aandoedelijk liedje. Nou, uh, volgend jaar gaan we dat misschien proberen, Remco. Uh, aan de telefoon, Nick. Dag, Nick. Goeienacht nacht. Nick, heb je gekeken vannacht? Of vanavond liever gezegd? Ik heb zeker gekeken. En? Wat vond je van de uitslag? Uh, ja, die vond ik eigenlijk wel prima. omdat uh, Er zaten eigenlijk maar vijf echt goede nummers bij. En, uh, of mijn top vijf, die is in ieder geval door. En wat was jouw top vijf, Nick? Uh, dat was een nummer van Zwitserland. Ja. Dat was een beetje dat uh, Jason M.R.S. Amre Achtige nummer, ja. vond ik. En ja, dat Finland natuurlijk. En uh, die touwen. Asfabetjaan en alles nog eentje. Die... We hebben er nu vier. IJsland misschien? Nee, nee, nee die, had ik, die had ik er niet bij. Oh, die had je er niet bij? Dat had je, dat had je goed, niet, nee. niet goed gegokt. Maar, maar die liedjes die je nu noemt, dat zijn inderdaad wel de, de, echte, de echte liedjes. Uh, Bemerkt jij een trend dat daar weer meer plek voor is? Nee, ja. Ik, ik zit er eigenlijk wel altijd. Uh, gok ik wel goed van welke doorgaan. En, uh, die naar mijn smaak. Uh, ja, De beste zijn. Mm -hmm, mm -hmm. Nou. En de rest vond ik eigenlijk alleen maar inderdaad wat geschreven en domme deuntjes. En, uh... Dus het was eigenlijk een beetje een schrale oogst vanavond. Ja, het begon heel zwak. Ja. No Noorwegen was nog wel redelijk. Mm -hmm. Maar die had ik ook op plaats 10 gezet of zo, naar 10, 11. Dus, mm -hmm. uh... Op het randje. Uh, ja. ja. En heb je al de winnaar gehoord van dit jaar, of moet je dan toch nog een halve finale en een finale erbij zien? Ik denk toch dat ik de anderhalve finale nog uh, moet horen. Maar ik denk Azerbeidzjan uh, ja, is gewoon een prachtig nummer. Mm -hmm. Mm -hmm. Je, je zegt uh, Azerbeidzjaan is een goed nummer, je noemde ook andere landen, Zwitserland, uh, Finland. Ja. Hoe, hoe schat jij de kansen van de 3J's in? Nou, als ik die eerste vier heb opgenoemd dan uh, heel laag. En waarom? Ja, toch uh, wat er al eerder gezegd was dat het toch iets te gewoontjes is wat uh, de 3J's brengen. Hmm. Dat is wel oprecht. Zo'n jongen uit Finland dat is ook een gewone jongen met de gitaar. Ja, maar, ja het raakt mij mee meer, laat ik zo zeggen. Dat nummer van Finland en zo'n uh, nummer van uh, Zwitserland. Dat doet je meer, ja. ja. ja. Dus wat dat betreft uh, heb je niet veel vertrouwen in wat er donderdag gaat gebeuren? Nee, ja, ze zijn op, het is op zich wel een redelijk, ja, goed nummer. Maar ik denk geen nummer om uh, eerst te worden. Nee, nee, Nou, wie weet dat Zwitserland ver gaat komen. Je zegt, dat is een mooi liedje. Ben ik met je eens. Anna Rossinelli heet ze. Ja. Een meisje dat tot voor kort nog met haar, met haar groepje op straat speelde in Basel. Hè? En daar, ja. daar zijn ze letterlijk zo van straat geplukt. En, of letterlijk, maar daar zijn ze ontdekt door een uh, Zwitserse componist. En die heeft dit liedje voor ze geschreven. In Love for a While. En inderdaad een heel mooi en opmerkelijk liedje. En ik stel voor we vandaag gaan luisteren, Nick. Oké, okay. Maar ik wil nog even zeggen, ik weet het vijfde land al. Dat is Hongarije. Hongarije. Hongarije nou, boek goed. Is je lijstje compleet? Ja. En draaien we voor jou Zwitserland? Is dat goed? Is helemaal prima. Oké, okay, dag Nick. Hoi. hoi. Dag. Ja. Rosi was dat in Love for a while. Het is een paar uur geleden dat ze dat zaterdag Dan nog een keer mag zeggen tijdens de finale van het Songfestival. Wat verwachten we van die finale? Vinden we de drieën ook in die finale? En uh, uh, hoe, hoe ziet u de toekomst van het festival? Wie zouden wij voor alles moeten sturen? Met wie zouden we een kans uh, maken op Songfestival Succes? En daar mag u echt iedereen bij invullen die u uh, uh, uh, uh, goed vindt. Jovanka is bijvoorbeeld genoemd 0801121. 1121 Dat is ons gratis telefoonnummer. Mailen dat kan naar Casa Luna en en twitteren, dat kan met hashtag Casaluna. Dan heb ik nu aan de telefoon, eens dus even kijken, uh, als ik me niet vergis, Kees. Ja, Kees, goeienacht. Goeienacht. goeienacht. Kees, uh, heb jij vanavond gekeken? Ik heb gekeken of geluisterd. Ik ben visueel gehandicapt, maar dat doet er verder uh, niet toe. Ik heb, uh, ja, weer met grote verbazing geluisterd hoe. Uh, eigenlijk, uh, hoe vals alles klinkt, uh, hoe, uh, ja, ik, zelfs de betere dingen, lied ik vond het op zich geen slecht lied, maar daar hoor ik toch, uh, denk ik, van jee, uh, zelfs daar hoor ik dingen niet goed op zijn plek zitten. Mm -hmm. En was dat vroeger anders of beter? Nou, ik, ik leg er even uit aan de... de... Heet dat aan de aan Mijn collega hier aan de telefoon, ja. Ja, dat, dat, dat ik eigenlijk al, al heel erg vroeg ben afgehaakt. Ik ben van oorsprong een enorme Songfestival-fan. Maar ik ben eigenlijk al in de midden 70 jaar al een beetje een, een tikkie afgehaakt. En waarom ben je afgehaakt? Nou. Uh, uh, ja, ik, um, laat ik om te beginnen zeggen. Ik, uh, vroeger was het Songfestival één avond. Mm -hmm. En uh, toen zat de hele magie op één kluit op één avond. Daar ging je echt helemaal voor zitten. En nou, nou is dat later dan de midden 70e jaren. Dat kwam ook een beetje door me uitgaan hoor, denk ik. Uh, het is niet helemaal door de muziek, want er uh, zijn daarna nog wel goede dingen gebeurd. Maar ik, het is gewoon heel erg langzaam afgekalfd, mm -hmm. de kwaliteit. En wat is er dan misgegaan volgens jou, Chris? Ja, inderdaad. De, de, de, de, het visuele aspect. En uh, dat, er ook, dat, dat er ook veel te veel uh, dingen uh, veranderd zijn. Nou mag er wel verandering komen, maar het ging ook op een gegeven moment de discokant op en ik, ik, ik bedoel, als je even een aantal jaren geleden die afgrijzelijke Finse groep... Lordy, hard uh, rock, hallelujah. Dat, dat had toch volstrekt, maar dan ook volstrekt niets met de hele sfeer te maken. Mm -hmm, mm -hmm. Nou, nou ben jij misschien in die zin, omdat je, je zegt je bent visueel gehandicapt, dus je, jij kunt eh, uh, de, de uh, vocale kwaliteiten, de muzikale kwaliteit, natuurlijk misschien wel beter fileren dan wij dat kunnen. Dat wordt altijd gezegd. Ik zeg altijd... nou, dan kan ik niet goed vergelijken met een ander Nee, maar... dat is waar. Dat is waar. Ja, maar je, ja. zoals jij zegt, hè, het lied van Litouwen... ik zie daar een mevrouw... het is niet helemaal mijn smaak, maar goed... ik zie daar een mevrouw een prachtig lied zingen. En dat ja. vind ik dat ze heel knap en geloofwaardig doet. Ja. Uh, dus dan denk ik, ja, dat die mevrouw die verdient die finale plaats. Jij zegt, ja, het was wel aardig, maar ik hoor toch een paar dingetjes... waarvan ik denk, die note die zit niet zo goed. Nee, dat klopt. Ik, ik, ik, uh, ik vind gewoon alles... Uh, uh, uh, uh, of, uh, aan, een groot aantal dingen vind ik helemaal niet, op, uh, niet, niet klinken. Ik vond Noorwegen tof, af, afschuwelijk en Armenië ook vooral. Mm -hmm. Heel terecht dat er niet bij is. Maar ook de betere dingen, ik, ik, ik vind het allemaal niet meer. Het, het, het ligt niet lekker. Het zit allemaal niet goed in elkaar. Ik weet het niet. Wat, ik, wat vond je in de jaren. Je bent mid jaren 70 afgehaakt. Wat vond je voor die tijd nou liedjes waarvan je zegt, ja, dat waren nou echt goede liedjes. Daar kunnen we uh, misschien nu nog een voorbeeld aan nemen. Niet zozeer aan de stijl, want dat is natuurlijk de stijl van jaren 60, jaren 70, ja. maar toch? Laten we om te beginnen zeggen dat alle grote namen in, de, in, de, uh, in het amusement uh, die komen allemaal uit de 70 en 60 jaren. Ik bedoel, uh, als ze niet dood zijn, zijn ze nog, uh, zijn ze nog bezig. Mm -hmm. En neem uh, namen als uh, Giliola Cinquetti, ja. een, een fantastische zangeres... ik bedoel, die zingt nog. En dat had je vroeger met, met veel zangeressen. En nu, uh, er worden niet eens meer bekende... of uh, bekende artiesten willen er niet eens heen. Ik bedoel, vraag jullie al, uh, wil ik al Bertie om er naar toe te gaan? Die gaat er niet, niet die heen. Die is een keer geweest, hè? Maar toen kreeg ze maar vier punten. Oh, dat weet ik even niet. Dat ja, is ja. Dan in de tijd dat ik al minder wil ik, ik wil niet zeggen, het, het is heel langzaam afgegleden. Ja, en wat zou je kunnen doen om het weer op een beter spoor te krijgen? Mijn god, dat is zo lastig, want uh, er zijn zoveel meer dingen aan te... Aan te wat, wat, wat, ik, ik schaar me trouwens geheel achter Arie en, en, en Karel over het politieke aspect. Maar ook, uh, ik zei ook voor de grap tegen de redacteur... Uh, er zitten ook te weinig Nederlanders in het buitenland. En uh, dat is dan misschien deels een grap, maar het, het is gewoon zo... er wordt zo massaal gestemd door... Uh, uh, uh, Turken, uh, Balkanmensen uh, uh, overal vandaan. Scandinaviërs worden ook natuurlijk uh, altijd genoemd. Hè, wat dat betreft. Maar die vakjury die, die laat dat wel wat minder zwaar wegen natuurlijk. Want de vakjury luistert naar uh, de kwaliteit van een liedje en kijkt niet zozeer, althans als het goed is, naar waar het liedje vandaan komt. Nou, laten we het in God in de toekomst. Ik, ik heb er, ik heb er ja, een vakjury. Ik, uh, ik weet het niet, maar ik heb in vakjurys ook zo heel veel vertrouwen. Nee, nee, nee. Van jou voor zijn namen als Dilloy die grote namen. Uh, als je aan Nederlandse namen denkt, dan wie denk je dan uit het verleden? Mensen Oeh, die, die la, je graag hebt horen zingen? La, nou ga je me toch even wat vragen. Nederlandse namen. Ja, ik heb me denk ik iets meer... Ik ben in 1972, door de overwinning van Vicky de Andros, ben ik een uh, Vicky de Andros fan geworden. Mm -hmm. Maar dan vooral op het oudere repertoire van haar nog steeds ben ik dat. Ik heb, uh, nou ja goed. En um, dus, uh, nou ik zou e eentje die even niet zo heel gauw een, een Nederlander noemen uit de tijd. Maar laten we gewoon even zeggen dat uh, vanaf 56 en tot in 70 gewoon al die artiesten, uh, er zijn er nog zoveel die nog steeds uh, zingen. Ik bedoel, wie, wie, wie hoor je nou over een jaar nog? Niemand. Ja, ja, ja, wat dat betreft uh, leken de artiesten van toen toch over een langere adem uh, te beschikken, zeg je. Uh, Corrie Brokker, Teddy Scholten, waren dat mensen die je waardeerde Oh ja, natuurlijk. Ja. Nou noem je wat. Ja, natuurlijk. Maar dat heb ik nog niet live. Ik ben van 55. Oh, ja. Maar inderdaad, ja. dat, dat waren natuurlijk ook uh, grote mensen in die tijd. Ja. En, en... Die, uh, die, die, die zijn ook nog heel lang bezig gebleven. Ik schook mij nog iets binnen en dat ben ik alweer even kwijt, maar dat geeft verder ook niet. Je, je punt is denk ik duidelijk gemaakt, het is allemaal uh, uh, kwalitatief minder geworden zeg je. Ik weet niet hoe, zeg je ook, hoe, hoe we die kwaliteiten weer in moeten brengen, maar er zijn namen waar jij uh, van, van genoten hebt in het verleden. Vakiliandros uh, zeg je, uh, ja, ja. Guido Cinquetti en onze eigen Brok. en Teddy Scholte ook. Nou laten we hopen inderdaad dat ze, uh, dat de vakjury, dat ze een goede vakjury uh, neerzetten. en. Uh, dat ze misschien ook wat doen, inderdaad, wat er al gedaan is, een klein beetje... Het is toch voor een groot deel een Balkan-voormalig sovjet feestje geworden. En uh, dat ze dat ook inderdaad misschien... Uh, dat hebben ze nu al gedaan met, met Nederland niet mee te laten... met Duitsland en België. Dus dat is heel slim, denk ik. Ja, wat dat betreft uh, moeten moet ook de verhoudingen... wat meer in evenwicht weer komen, zeg je. Kees, ik, ik sluit af met, denk ik, een, een liedje... waar ik jou een groot plezier mee doe, als ik je verhalen hoor. Want je bent groot uh, Vekiliandros-fan geworden... nadat zij wonnen in 1972. Ja, ik had nog een andere naam die ik nog even wil noemen. Vooruit. 1991, Amina, die ja, met één prachtig. punt verloor van Zweden. En dat is nog eeuwig jammer, want het is... Een van de aller aller aller mooiste die er ook ooit gemaakt is. Inderdaad, een schitterend liedje van die Amina uit 91. Maar wij gaan terug naar 72, moet je wel bevinden. Want dat is een overwinning die in ieder geval jouw muzikale smaak voor jaren gekleurd ja. heeft. Ja. Dit is Fieke Leandros. Kees, dankjewel. Dankjewel, jij ook. Dag. Doeg. Le sourire d'une autre, je voudrais, mais ne peut-on vouloir. Désormais, tu vas m'oublier. Ce n'est pas de ta faute, et pourtant, tu dois savoir. Ivo Franklin, goeienacht. Ivo, jij hebt een idee wie er voor Nederland naar het Songfestival moet in de komende tijd? Uh, nee, ik denk niet dat ik een idee heb wie er naar het, uh, het Songfestival moet de komende tijd. Maar ik denk, ik, wat ik wel denk is uh, um, dat het gevoel zou moeten veranderen. En hoe en, zou dat uh, gevoel moeten veranderen? Nou, ik denk, ik, ik, ik, ik, ik, het, ik, ik zou je vertellen, ik, um, um, ik kom net, en vandaar dat ik nog zo laat op ben, hebben wij uh, in, in, in de Brabantse een, een, een, een muziekprogramma opgenomen voor televisie. Ja. Het heet Brabant Toppers. Ja. En die mensen die komen daarmee een gevoel naartoe van dat ze, dat ze het zijn allemaal mensen die, die muziek maken op een goed niveau. En, je, je moet dat zien als toppers van nu, morgen en, en, en van toen. Ja. Uh, uh, uh, en, daar, en daar komen mensen uh, voorbij. Astrea Dobbs, die is ooit nog naar, naar het songfestival geweest. Ja, naar het nationale dan, hè? Ja, ja. Ja. Maar die hebben het gevoel... Die zijn, die, die, en dat wil, ik, dat wil ik er eigenlijk een beetje mee bedaandrukken. We hebben niet meer het gevoel dat we vereerd zijn... om ons land te mogen vertegenwoordigen op een festival. En dat moet een beetje terug, die eer. En dat zijn we kwijt. Ik bedoel, ik, ik bedoel Het liedje wat je net draaide van Vicky Leandros... dat, dat werd nog live met orkest gespeeld. Die, die stonden daar voor, voor God en Vaderland. stonden ze, stonden ze um, uh, uh, uh, vreselijk alles uit de kast te halen. En het is nu zo ongelooflijk commercieel geworden... Ik bedoel, dat, dat, dat we niet meer het gevoel hebben... Hè? Ik bedoel, ik hoorde al eerder in, in, onderweg, toen ik in de, in de auto zat... Eh, hoorde ik eh, reacties van uh, uh, uh, uh, mensen die, die, die willen niet meer... want ze zijn bang voor hun eigen carrière... of, of, of ze nou bekend of onbekend zijn. Hè, dan zijn ze al bang om überhaupt een carrière te maken. Of ze doen eraan mee om in het buitenland uh, uh, uh, uh, door te breken. Ik bedoel, mm -hmm. dat is de essentie... En, en als ik dan zie wat, wat wij vanavond dan in dat Brabantse doen, die komen daarom dat ze trots zijn dat ze Brabander zijn. En ik denk dat... dat we trots moeten zijn dat we Nederlander zijn en dat we meedoen. Aan mee mogen doen. Ze moeten in de rij staan om mee te mogen doen. En ik denk dat er dan iets gaat veranderen. Eva Franklin, dankjewel voor je tip. En een goede nacht nog. Ik wens u hetzelfde. Dag Ivo. En de laatste beller is Emiel. Emiel uh, is fan van het Songfestival sinds zijn vijfde. We schrijven dan 1998. Uh, Emiel, wat, wat vind jij van de kwaliteit van, van dit jaar? Ja, nacht. Ja, ik vind het, de kwaliteit eigenlijk uh, wel een stuk beter geworden dan de afgelopen jaren. Uh, ja, en, en wanneer is dat ingezet, die verbetering? Um, nou, eigenlijk sinds vorig jaar. Vorig jaar was het al een stuk beter, vond ik. Met mm -hmm. uh, meer ballads enzovoort. En minder zijn inderdaad. En um, dit jaar zet zich dat uh, best door, eigenlijk. En hoe komt dat? Heeft dat met die vakjury te maken? Of zie je andere redenen? Nou, ik vertrouw uh, zelf niet zo in de vakjury. Ik denk dat het ook uh, deels doorgestoken kaart is. Maar ik heb verder eigenlijk geen idee hoe dat komt. Nou, laten we met die ontwikkeling. Heb je alle liedjes van dit jaar al gehoord? Ja, ik heb ze allemaal geluisterd, ja? allemaal um, alle repetities bekeken en zo via YouTube. Ja, dat kan allemaal hè, tegenwoordig. Ja, dat is heel handig. Ja, als je fan bent, is dat een geweldige uitvinding, ja. Ja, en um, ja, ik, hoop dat, um, ik hoop dat in de tweede, ja, tweede voorronde Oostenrijk door mag gaan, want uh, die is verreweg het beste. Oostenrijk is je favoriet? Ja, absoluut. Oostenrijk is je favoriet om te winnen en de drieëes tenslotte? Nee, sorry. Nee. nee, Ik zie het niet gebeuren. En waarom niet? Um, uh, het optreden ziet er uh, um, ja, uitdrukkingsloos uit. En het is uh, helaas uh, ja, volgens mij niet sterk genoeg om uh, mensen in Europa te overtuigen. Het zou wel jammer zijn, hè? Ja, dat wel. Maar ja. uh, ik, denk, ik denk het eigenlijk niet. Nou, uh, Emiel, als ik donderdag naar de tweede halve finale kijk... zal ik opletten als Oostenrijk aantreedt. is goed. Want dan ga ik dus iets heel moois beleven, begrijp ik. Ik hoop het, ik hoop het. Emu, mag je bedanken voor je late reactie? Goedenacht ja. en veel plezier nog met het Songfestival dit jaar, hè? Ja, u ook. Dag. Ja. Bijna twee uur tijd om de luiken te sluiten van Casa Luna. Morgen worden die weer geopend door Frank Dumors. hij praat van morgen met de hoogleraar privaatrecht Edgar Duperon. En dat een paar weken voordat het besloten wordt... wie nou het welling opvolgt als directeur van de Nederlandse Bank. Duperon maakte deel uit van de onderzoekscommissies... die het I-Save en uh, het failliet van de DSB uh, onderzochten. En ik spreek nog even het antwoordapparaat in. Voor Frank. Dit is de voicemail van Casa Luna. Hoi Frank, met Helco. Jouw gast vannacht is hoogleraar privaatrecht Edgar Duperon. Hoe zegt u? Edgar Duperon? Voor literatuurliefhebbers staat die naam natuurlijk uh, vooral voor een, een belangrijk schrijver. Die overleed in 1940, in mei 1940, ten tijde van de inval van de Duitsers. En ja, wat ik dan toch wil weten is: is jouw gast familie van die schrijver? Ik wens jullie een goed gesprek samen. Straks nog steeds wakker Nederland, hier op Radio 1. Heel veel genoegen erbij. En wat Casa betreft, heel graag tot morgen. Goeienacht. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Daarom maken wij programma's over mensen. Zonder geschreeuw, maar met een hart. Een CRV.